Joris met het NOS-journaal. Joost Klein mag vanavond niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Zweden. De Europese omroepkoepel Ebu heeft hem gedisqualificeerd. De aanleiding is dat Klein door een productiemedewerker van de Zweedse televisie is beschuldigd van een bedreiging. Wat hij heeft gezegd of gedaan is nog steeds niet duidelijk. Maar de Ebu zegt dat de beschuldiging voldoende reden is om Klein van verdere deelname uit te sluiten. ...en spreekt van een zero-tolerance-beleid tegen elke vorm van ongewenst gedrag. Afrotros is geschokt en verontwaardigd en spreekt van een disproportioneel besluit. Joost Klein mocht gisteren al niet meedoen aan een repetitie en een optreden voor de vakjury. Rusland heeft naar eigen zeggen vijf Oekraïnse dorpen veroverd in de grensregio Kharkiv. De dorpjes liggen zo'n 30 kilometer van de stad Kharkiv... ...die al weken het doelwit is van Russische luchtaanvallen.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 Bilders heeft al met die mogelijke premierskandidaat gesproken, maar wil geen naam noemen. Ook wil hij niet zeggen of hij die naam vandaag bespreekt met zijn mede-onderhandelaars. Het duurt nog zeker tot woensdag voordat er een verslag komt over de formatie, zeggen de informateurs. In het noorden van Afghanistan zijn meer dan 200 mensen omgekomen bij overstromingen, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. Duizenden woningen zijn beschadigd of verwoest.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 To and I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some lick on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't get a bitch, come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 Uh, nee, nee, nee, nee. Ik ben heel snel de, de tel kwijt, uh, okay. Thomas. Oké, okay, nou ja. Dan, dus uh, dat uh, zullen we maar niet doen. Nou ja, ik heb dat uh, toen een keer gedaan, dat stemmen tellen, op het uh, circuit toen. Oh ja. Dat was wel een mooie ervaring. Maar uh, als je ziet hoe dat, er uh, staat wel streng uh, controle op. Of? Ja? Ja, dat is wel uh, en, uh, wordt allemaal het, volgens... Wordt ja, het twee keer geteld op zijn avond? Of, uh... Ja, dat gaat allemaal via regeltjes en uh, dat moet allemaal aparte stapeltjes en...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 Is net uh, de barkeeper even met een dienblad even terras aan het uh, bedienen. En dan vliegt er een, uh, een, keer een uh, fiets om zijn of haar oren. Jeetje. Jeetje minetje. Nou ja, per wanneer is het de afsluiting? 28 juni. 28 juni de afsluiting van de Halterstraat. Dankjewel.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 Little light is shining through the window. Lets me know everything's alright.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 Je moet zomaar denken, Thomas. na regen komt de zonneschijnen. Hè, zullen we maar zeggen. Je de Toto over wel na het weer.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 De reacties kunnen leiden tot aanpassingen van de maatregelen... voordat de provincie en de gemeente hier definitieve afspraken over kunnen maken. Nou, mooi. dankjewel voor uh, dit uh, bericht. Dan uh, gaan we weer naar Duitsersveld. Naar Piet Pijper voor de, de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort speelt vandaag tegen de onderste, nummer 12. Hebben we hebben het over uh, Beverwijk. En dan komen de, nummer 10 en 11 er ook nog aan hè, volgende week. Ja, en die het week wordt daarnaar. spannend. Maar we net het veld zo? op, hoor. Oh, Oké, okay. nou, dan gaan we er zo heen. I guess that's just the way girls play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 En zij gaan volgend jaar onder de FC A3 in Beverwijk en als puzieclub verder. Oké, dus, oh, okay. uh, dus uh, ja, inderdaad, een beetje aflopend uh, dit Dus uh, uh, ik, ik, ik, ik ben blij dat ik uh, zie, zie elf spelers op het veld samen bij Beverwijk. Maar de bank is helemaal leeg, dus ze hebben op dit moment volgens mij ook geen wisselspelers. Dus dat betekent dat ook een beetje hoe het er allemaal voor staat met de club. Ja, dus, uh, goed, gelopen, uh, we zijn een minuut vijf en het is 0-0. Uh, onze vriend uh, uh, Nigel Kostien, uh, die was vandaag weer terug, maar die was heel snel weer uitgestuurd, twee weken terug. Die is uh, weer geschorst, dus die doet niet mee. En verder zijn ze alle, alle de vaste posities, zijn er allemaal weer. Dus we zijn wel in de sterkste opstelling. En, en, nou, maar goed, we gaan het dus al 0-0, vijfde minuut.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 Dus dat, dat gaat wat beloven voor de stand. Nou, helemaal goed, uh, Piet. We komen straks uh, weer bij terug. Okay, dan wil dan ik het ook nog even hebben over, uh, over tennis. Want uh, dat doen jullie ook uh, bij SV Zandvoort. Klopt. Ja. En uh, ja, daar gaan we straks ook nog even uh, heel kort uh, uiteraard uh, Aandacht de, voor het de, voetbal, maar ook heel, voor de tennis. Dat lijkt me heel leuk. Gaan ja. we het doen, Piet. Okay, Tot doe zometeen heen. Dank Hoi, doei.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 Dat was de hit van Kid Rock en All Summer Long. Want we gaan zo dadelijk even naar het Badhuisplein, Thomas. Want je hebt hem waarschijnlijk wel gezien, hè? Die hele grote feesttent ja, die daar staat. Hij staat, staat er mooi bij, hoor. En we hadden gisteren al het begin van het Zomerstartfestival. En dat gaat vanavond nog door. En morgenmiddag uiteraard ook met Op Moederdag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 Jeffrey geeft hem voor. En nou ja, het echt een prachtig mooie kopbal van Fernando... net naast de verkeerde kant van de paal. Dus het o, blijft 2-0. Scheelt heel weinig. Heel weinig. 2-0, 20 minuten gespeeld. Oké. Okay. Uh, okay. Tot later. Hey. Hoi. Ja, deze treedt dus vanavond op, hè. Robert van Hemert. En zoet zout zuur. Lekker zonnig zomers. Zoals het weer van vandaag.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 Wat ik proefde, ai ai ai, toen ik haar kuste Ze smaakte zoet, zout, zuur, ze smaakte na de zomer Ze smaakte goed, fout, duur, ze smaakte